We beginnen in onze les Les nummer tien. Erg mooi getal dat weten we, ja? En uh, we zijn besloten om niet elke niet regelmatig jullie met bestoken met e-mailtjes. E we gaan zo'n Nieuwsbrief, één keer per, per week op vrijdag aan jullie verzenden. Alles zal daarop staan, alles wat het nodig is. Anders is het, is het niet leuk om steeds eh, al die e-mailtjes ontvangen. Dat, niemand heeft me iets daarover gezegd, maar ik zou zelf, ik vind het als iemand mij ongevraagd wordt, gaat mij besteken, besteken dus ik het met e-mailtjes, met e bestoken. met e-mailtjes, dan vind ik het altijd uh, ver, vervelend. Dan denk ik dat nou, de anderen misschien ook. Dus, één keer per week, we maken het. We hebben opgemaakt, nieuw en pagina. Uh, we zeggen dat als, als nieuwsbrief onder onze paraplu. Zeggen hè, kop, zodat dus het herkenbaar is. Met alle links. Stel dat je ergens bent op you know, een andere computer. Alle links daar zullen werken in een e-mailtje e zelf. En met alle informatie die dan je dan nodig hebt, we zullen het één keer per week dat doen. Mits technische problemen zijn. En ja, dan besparen we ons ook tijd om hier erover te hebben. Want hier moeten we elk minuut gebruiken voor, voor, het, voor waar voor we het over uh, nodig hebben. Okay. Er komt dus een nieuwe site, we hebben een nieuwe, uh, nieuwe URL. Hebben we nu straks binnen een paar dagen komt een nieuwe. We hebben ook een nieuwe provider. Dus, dus onze site wordt dan een grote site. Uh, 40 maal meer hebben we nieuwe uh, ruimte. Dus we kunnen veel meer doen. En misschien ook een aantal lessen. Niet eens zoals één een les per week. Maar we kunnen ook veel... Uh, mensen kan bijvoorbeeld um, zien elke week. Een paar lessen laten staan. Of een, of een week, de hele week laten staan. Dus, dus we hebben veel meer ruimte nu om dat te doen. Dus we zullen dat niet hebben op onze lessen over alle organisatorische vragen. Dan is het in het nieuwsbrief zul je alles lezen. Kay? Maar goed lezen in het nieuwsbrief wat het allemaal gaat gebeuren. Er gaan veel dingen gebeuren. Uh, een nieuw boek hebben we nu al staat op de Nederlandse site. Maar dat komt allemaal. Praktische kabbala, leer praktische kabbala. Dat is allemaal nodig, nodig waar we het over zullen so waar ik kan van lezen. Uh, en anyway, nu iets belangrijks, iets wat voor de eerste keer in de in hele geschiedenis, korte geschiedenis, dat ik les geef en überhaupt iets wat ik wil u vertellen wat extra komt voor wie extra's wil hebben. Um, Jullie weten ook dat, het, dat Kabbalah wordt in de regel geleerd s'nachts. Het is niet toevallig. Het is niet alleen dat, omdat een mens overdag moet werken. Ook als een mens niet werkt, om welke reden dan ook, moet je toch wel s'nachts werken niet moet, maar als iemand... alles wat wij doen is de snelheid van onze correctie te ver, te maximaal te verhogen. Uh, Snachts, dat heet Gatzot laila. dat heet universele middernacht, na de universele middernacht, ik, ik heb nog geen woorden, straks zogernas in ons binnenkort zelfs binnenkort, zal alles ons duidelijk maken hoe dat, hoe dat zit in elkaar als, begin, als een avond begint dan begint het ook schemeren net zoals schemering bij ons of dan, en, en, en donker zo is ook waarnemingsvelden ook hetzelfde en dat duurt s'avonds um, dus dat wat ik zeg, de dien heerst Savens, Overdag heerst... ...chassadim, dus... ...liefde, genade. Dat is altijd zo. Uh, elke dag is zo, is het geschapen. It is, uh, en... ...s nachts... ...dus om, laten we zeggen, om... Uh, ...om dit mid middernacht... ...van het heelal. Dat, dat, dat is niet altijd... Uh, ...onze middernacht... ...om twaalf uur s nachts... Meestal is het om een uur of drie, nou, gemiddeld, en dan is de tijd. Wanneer begint, laten we eens zeggen? Ik wil nu niet, niet daarover hebben, want is wat het, wat het, uh, later zullen we dat een beetje dat eigenlijk, maar dan begint de dag als het ware aanwaken. Nog niet, maar de krachten beginnen, um, met name de linkerkant begint. ...aangewakkerd worden... ...waarbij... ...en de linkerkant, wij weten dat het... ...gvorot, dat het dien, het is zware... Uh, ...dien, dus de... ...strengheid... ...gestrengheid strengheid van, van... ...van de wet. En als op dat moment de mens... ...slaapt, dan natuurlijk... ...verspilt hij de kans... ...mooie kansen... ...van het leven, van zijn leven dan neemt zijn vlees overhand over hem en daarom staan we ochtends op dat wij ons voelen net als een stuk vlees als niets anders, hebben we koffie nodig en dat we kunst kunstmatige dingen om ons op te wakken terwijl de, de bedoeling van de schepping de hele scheppingsplan is dat de mens juist om die drie uur laten we zeggen uh, wakker wordt ...en op drie uur bijvoorbeeld... ...die begint man te laten opstegen, Dus de, het gebed... Oh. ...studie, want het gebed is 0,0... Is ...wat wij weten wat gebed is. Dat is de studie van kabbala, De studie van het geestelijke, dat is het gebed. Wat wij weten, hoe weten we... ...wat wij moeten zeggen. Geef mij, geef mij. Ja, dat is een kind. Maar door leren van zoger bijvoorbeeld... ...van Kabbalah... ...dat is dan dat de man... Dat is dan het middeleen. Torah is de middeleen. Wij, zo wij zoeken naar de middeleen, dat is de middeleen. En als wij dat leren s'nachts, dan laten we de middeleeuwen, of de krachten die aan de middeleeuwen gekoppeld zijn, laten we omhoog gaan. En daarmee, in een hogere sfeer, dat is Bina waar we het over hebben gehad, daar wordt aan de linkerkant, laten we zeggen waar de Gvora is, die worden verzoet. Dus die worden als het ware uh, verzacht. En dan daarbij bereiken wij dat een hogere sfeer ook de middellijn wordt ontstaat. Dus dat het niet zo is dat de rechterkant vecht met de linkerkant. Dat er ook als het ware twee tegenpolen zijn. Maar wij verzorgen dat boven wordt het de middellijn. En dat gaat weer naar ons toe. En wij zijn dan de eerste die die zegen ontvangt. Dat kunnen wij elke nacht enorme veel correcties doen. En natuurlijk in het begin is het moeilijk om drie uur op te staan en denken, nou heb ik het voor over? Ja, wie heeft het voor over? Ja, als ik daarvan beter word, dan wel. Dan beter betekent in, in, in, in klinkende munten. Maar hier moet ik nog inleveren, is dan de dubbel, dubbel, dubbel min. Maar zo is het, nou ik heb het nooit gedacht dat ik zou het willen, of ik zou dat willen, of ik zou dat wel ooit willen doen, ten meer dat ik heb altijd gezegd, Kabbalah is individueel en iedereen komt, nou donderdag hier, klaar, we gaan ons, ik ga me niet bij iemand bemoeien met persoonlijke correcties van iemand anders. Hoewel. Aan de ene kant, niet aan de andere kant, natuurlijk, met bij iedereen ben ik betrokken, bij iedereen van jullie. En vrijdagavond, verleden week dus. Nee, deze week, vrijdag. dat was dus de laatste Shabbat, laten we zeggen. Vrijdagavond begint het Shabbat. En mevrouw heeft de kaarsen al aangedaan, aangestoken. En ik kwam een beetje tot. van alle drukte, van dit, van dat. nieuwe computer, al die andere. Alle, alle andere Zorgen. En opeens kwam uh, ik gewoon tot rust en tot mijzelf En midden uh, in de avond had ik het opeens, hoe kan ik het zeggen? Waarom vertel ik het aan jullie? Omdat ten eerste het heeft ook een beetje met jullie. Aan de andere kant is het zo so dat als we jullie weten hoe ik het beleef, dan ...gaat het ook bij jou, want iedereen beleeft het op, op, de, op dezelfde manier. Ik bedoel, anders maar, omdat jouw ziel is anders, maar in principe is het zo. En opeens kreeg ik licht, zo licht. Het was een fractie van, als het ware, van, van de seconde, also, erg snel. En er was een beeld gegeven van wat ik moet doen. En ik opende mijn mond, want het was niet in mijn plannen. Dus ik wilde dan eerst protest, als het ware, zwakke <laughs> protest. Maar ik begreep dat dit wa onzin was om te protesteren. Maar het is niet mijn plan. Mijn plan is wat ik leer zogen. in uh, ja, dan moet ik nog iets anders doen. En, uh, en het ging natuurlijk over de nachtstudie. Dat is de eerste keer dat ik erover heb. Uh, om s'nachts te leren, of van drie tot half zes, dus tweeënhalf uur, elke avond, elke nacht, leren. Of je komt, of niet komt, een keertje kan je komen, een andere keer niet. Uh, wie zich daarvoor committeert bijvoorbeeld. Dan, uh, we zullen het allemaal op de site zetten, op een nieuwe site, speciale pagina wordt het, voor nachtstudie kabbala waarbij voor de hele maand zullen we zien, eerste, eerste van de maand, tweede van de maand. En vaste linken zullen staan van 31 dagen van de maand. En wie dan doet aan de nachtstudie, dan ziet hij ah, vandaag, wat is welke vandaag is? De tweede, oh je gaat de tweede, op de tweede klikken, dan zit het voor de tweede van de maand. Dan hebben we dan de les wat wij hebben gehad op, op die avond, op die nacht, in die nacht wat wij, wat wij zullen leren. Maar toen had ik toch wel protest. Dat ik gezegd, nou, stel dat er niemand, geen gegadigden zullen zijn. Dan was het voor mij duidelijk, als antwoord van, niet antwoord als in woorden, maar gewoon in beeld, in, in kracht. Dat, nee, dan ben je joitse. Dan ben je dan, dan ben je vrij, ik zeg dat, dan ben je bevrijd van dit, van dit, van deze opdracht. Oké. Okay. Nou, toen had ik direct uh, deze Locatie, dus de, dit weekcentrum benaderd, heb gezegd, nou, misschien kunnen we hier dat doen, ja, hier s'nachts. En uh, ik heb gezegd, we kunnen een beetje betalen, een klein beetje dat. En, en vandaag vandaag vergaderden ze en zij zeiden van nee, dat is dan te ver. Dat is voor het weekcentrum. Dat weekcentrum wordt dan net een net een religieuze instelling, dan is het toch het, toch niet. Dat is te ver voor hem. Okay, dat kunnen we altijd nog doen, maar met het oog op laten we zeggen met dat wij ooit zouden bijvoorbeeld een, een, een, soort, een soort centrum zullen hebben. Niet centrum, maar een soort souterrain ergens bijvoorbeeld, waar wij elke nacht kunnen dan leren. Want ik weet nog niet of er gegadigden zullen zijn, maar over tweede voorwaarden heb ik nog niet verteld dat ik vertel over het tweede voorwaarden. Natuurlijk, wie wil dat allemaal nog doen? Maar geef niet, maar wie weet, misschien toch wel. En ik dacht in het begin, nou, stel dat het een paar mensen, komen twee mensen, zelfs één. Maar ik kan niet zitten vertellen tegen... Mezelf. Mijn vrouw zegt, nee, als je er niemand... Mijn vrouw zegt zo, mevrouw, Stel dat er geen gegadigde zal zijn, dan zit ik, te, zit ik tegenover jou. Nou, mijn vrouw zegt. Dan je, kan, je, ja, kan je toch vertellen dat nou, ja, ik... zeg Nee, moet toch wel iemand zijn die dan tegen wie... Want uh, ik zei tegen haar, uh, ik kan zelf zitten uh, als ik zit zelf. Ik zeg, jij gaat gewoon opnemen dat ik zeg, ja, absoluut weet ik absoluut niet wat ik moet zeggen. Je moet zeggen, kan ik alleen zeggen als mensen zitten, of één of twee. En de anderen kunnen bijvoorbeeld, s'nachts dat doen thuis. Dat iemand bijvoorbeeld kan thuis doen, hè. En om drie uur sta je op bijvoorbeeld. Wij zitten hier om drie uur, of niet? bij mij thuis misschien. Als er twee, drie mensen, tot vijf, zes mensen misschien kan ik bij mij thuis voorlopig. Maar misschien iemand anders heeft het een plaats dat we dan kunnen doen. Totdat we een beetje wat centjes hebben, dan kunnen we misschien huren ergens... Uh, een plaatsje, een zoeteraan so et bijvoorbeeld, etc. Dat is de bedoeling van wat wij gaan, wat wij, wat wij, wat ik zeg eigenlijk, wat aan mij opgelegd is, dat ik moet het aan jullie voorstellen. Het is dan, en wat kan ik jullie zeggen, ik heb het uitgerekend, dat stel als we dat gaan doen, dan wat wij doen in één jaar, wat wij, nu, wat wij nu doen, in één jaar, doen we dan in anderhalf maand. Dus in één jaar, dan hoe doen we net of wij wat wij we doen, we doen af, wat we, als wij we in acht jaar doen. Oké? Okay? En dat is alleen, alleen als wij dat wiskundig dat berekenen. Maar, maar geestelijk gaat het vele, vele malen meer. Het is dus niet een proportioneel, ja, dat is dan geometrische proportie, het. Geometrische, dat is heel iets anders, dan wordt het andere berekeningen berekening, gemaakt. Bovendien, nogmaals, het is alles vrij, iedereen, iemand wil dat, iemand wil het niet, het is ook niet aanbeveling, het is allemaal absoluut, hè? is dat dan ook één keer het huh? elke nacht? Het is elke, elke nacht, 2,5 uur, behalve op in de nacht van vrijdag op zaterdag, en dan heb ik mijn vrouw, moet ik mijn vrouw ook aandacht geven, mijn vrouw zo ziet het, dat is de wet je kan zeggen, nee, nou, ik wil zorg leren hè? aandacht moet je geven ja, ja, zorgen, geestelijke is voor mij het belangrijkste ja, voor de God moet ik dan alles doen ja. dus nou, dus, dat is dan betekent zes dagen per week zes nachten per week, van 2,5 uur en wat, wat zouden we gaan doen? Want alles moet, moet zo materiaal zijn dat het de beste verbranding wordt. Zoger kunnen we niet leren meer dan vaker dan één keer per week. Absoluut onmogelijk is. Het is niet nodig. Het is te hard. Het is niet, niet te hard. Het is, meer kunnen we niet verdragen. Dus één keer per week gaan we gewoon verder hier. Ik geef ook bij zelf uh, voldoende uitleg, ook over het geestelijke werk. U ziet het wel, ik heb het niet alleen over mnoekwa, over andere dingen, over onze wereld. Het is in principe voldoende voor een mens. Het absolute minimum is er. Maar er zijn altijd andere mensen die dan misschien graag meer willen of sneller willen dat doen. Of noem maar op. Voor die mensen moet ook een kans zijn. Nou, wat, wat creëren wij dan? Wij denken, wij denken ah, die gaat wel s'nachts doen en ik niet. Hij gaat meer weten dan ik. Nee, absoluut niet. Wij allemaal winnen dan, als mensen pff, onder ons, misschien twee, of vijf, of meer. Als die leren s'nachts, met een nachtstudie doen. Dan wordt het de kracht van hen ook. Bij, gedaan, bij mensen die dat niet doen. Die alleen maar één keer per week doen. En iedereen wint. We win, winnen allemaal daarvan. En iedereen wint daarvan. Begrijpt Dus het is niet zo'n competitie. Hij weet meer dan ik. Dus nachtstudie. Ja. Henk. Je hebt het nog niet gehoord. Hè? Kan je het nog direct nog even jouw jas even aanpakken. Dus zes dagen per week nog. Zes nachten gaan wij nog studie doen zes nachten per week dat is alleen maar in de wereld in paar plaatsen wordt gedaan Wij hebben we zien dat het bij dat het bij het nee, maar dan doen ze het met tv waar we, we geen tv hebben maar alleen audio is genoeg ik denk ik zou nooit, ik zou niet uh, kunnen me voorstellen dat jullie mij zien dat iemand mij ziet in het op televisie mijn, mijn gezicht, dat is allemaal niet nodig, absoluut niet nodig. De stem wel, want de stem komt van binnen. En dat komt waar, komt van. Dat ja? is, is wat wij, uh, maar dat is dan één kant van Medaille. Dus de studie, dat is dan zes keer per week. En uh, in het Nijberhoek doen ze dat natuurlijk. En ook iemand mensen bijvoorbeeld over de hele wereld waar wie met mij nog baruch uh, leert s'nachts. Ook zij committeren zich voor bepaalde dingen, ook bij, hoe het, de Amerikaanse uh, Amerikaans Engelse coalitie. Ook zij doen het ook, uh, maar er bestaat iets waar ik altijd een beetje tegenop keek, maar nu werd het mij duidelijk dat het wel noodzakelijk is. De tweede voorwaarde is dat Iedereen voelt het natuurlijk al aan, aankomen. Dat bestaat een wet. Dat net hebben we hebben gezien dat Malgoed negen mogen het licht ontvangen. Maar Malgoed niet. Malgoed alleen ontvangt van wat er van boven komt. Maar Malgoed tiende moest weggegeven worden aan, aan het godelijk. En dat is één tiende, dat is de één tiende waarover de hele uh, Torah over ook bijvoorbeeld, over Torah spreekt. Zonder dat is het, kijk, wat wij doen in cursus, dat is een cursus, dat is gewoon een cursus. Maar als het een studie komt, echt een studie wat wij doen waarbij wij enorme dingen zullen so leren, enorm enorme snel. Uh, met vele overgaven, daar heb je het nodig, dus dan tiende van je inkomst, dus dat is eraan gekoppeld, of je bereid bent of niet, nee, dan is het, nee, dan is het. het is niet eenvoudig alles, zonder te geven is het mm -hmm. absoluut, hoe kan, je, hoe kan een mens dan vooruit gaan zonder steeds te willen geven? Als je maar een leert bijvoorbeeld, een kabbalist, die meer leert dat, dan moet je meer geven dan dat. Grote, onze grote wijze die dan bij elke sfera die kwamen ze omhoog, gaf ze ook meer van zichzelf. En dan zullen we ook middelen stap voor stap opbrengen op, op, op om en, ergens een sorteraan te hebben. Waar ben je dan allemaal... Uh, ...elke nacht? Huh? Je krijgt warm van. Precies, sterker. <laughs> het, het, natuurlijk, Als het op geld gaat, natuurlijk de woorden Iedereen wordt het warm. Want warm of koud, zo so is het. Het um, is niet anders. Maar wat zouden wij daar gaan doen? Er zijn vijf boeken... ...van Shlawea Sulaam... ...dat is ook van... Uh, ...afslags... De, ...dat is eigenlijk is het... ...vijf boeken, zo vijf boeken... ...dat is dan een commentaar, ook een soort commentaar... ...op de hele Zoger, op de hele Zoger... ...op de hele Torah... ...maar dan niet in die... ...niet als Zoger zelf... ...daar wordt Zoger uitgelegd... ...Zoger weer uitgelegd... ...en er bestaat niets in de wereld zoals die, dat... ...het is eenvoudig... ...en tegelijkertijd... Het gaat over, de, over het geestelijke werk. Het is een beetje wat we hebben in ons... Een, klein, een beetje leek op dat wat we hebben gehad... ...van aanleiding tot voor innerlijke zuivering. Een beetje van dezelfde stijl. Maar opgebouwd naar geestelijk werk. Dat is een geweldige ding. Praktische kabbala voor de hele... Maar dat is ook zoger. Maar dan verklaart ook zoger, ...laat ook een zoger zien van een lichtere kant. Dat is wat ze de we doen. De eerste één uur en kwartier. Dus wij zullen onze les s nachts, al bestaan uit twee delen. De eerste deel is geestelijk werk, wat ik altijd wilde doen vroeger, maar één keer per week kunnen we, we dat niet doen. Dat is dan Schlawee staat ook. We hebben dat ook, ook in het hier, in het doc document. En we dat ook iedereen kan het van onze familie ontvangen. En het tweede gedeelte, dat is waar ik altijd heb gezegd, dat wij komen nog wel eens, wel eens, wel eens, maar de tijd is, ik wil niet meer wel eens zeggen, dat is twee boeken van Ed Schaim, de boom des levens van Ari. Dat is iets wat een paar mensen in de wereld de toegang hebben. En ik heb bijzondere affiniteit met dat. Dat is natuurlijk. Dat is mijn leraar. Ari is mijn leraar. Dat is de Ari, dat is dit. Ari heeft 15 boeken. Trouwens, al die 15 boeken. Kijk eens hoeveel boeken zijn. 15 boeken van dat. In Israël bij degene die dat heeft gemaakt. In Israël. In Nebrak is een grote. Een orthodoxe Rabbi, En direct bij hem kan je kopen ik uh, koop 550 shekel, 15 boeken dus dat 100 dool, 100 euro 15 boeken kan je voorstellen daar heb ik ook maar dan moet je het meenemen en misschien kunnen we dat ook via Dana uh, als mensen willen dat hebben alleen alleen Ed kunnen we die twee boeken bijvoorbeeld in 20 exemplaren van die twee boeken kunnen we hem bestellen misschien alleen alleen uh, twee die twee alleen Ed dus het tweede gedeelte van elke nacht. Zullen <coughs> we leren het gaan eerdschaïne. Ga dat is onovertreffelijk uh, iets. Natuurlijk alles draait om Zoger. Dat is een breus. En dat is het breus dat is zo so eenvoudig. Zo so eenvoudig en zo so hoog en zo so geniaal. En zo so onovertreffelijk. Als weet ik wat. Want het geestelijk is eenvoudig. En ook de taal van het geestelijk is, is simpel. En dat is, dat is dan 600 pagina's op onze site. Hebben we, ik heb dat aan jullie doorgemaild. Kan ik iedereen krijgen van mij. 600 pagina's van dat bestaan niet meer. Of twee boeken zoals dat. En van dat bestaan zo'n 750 pagina's. als wij elke dag doen dat, nou. Maar natuurlijk is het, natuurlijk wie dan uitkering leeft, natuurlijk moet het minimum zijn. Maar wie uitkering leeft natuurlijk, kunnen we daar al, kan je altijd met mij het erover hebben. Dat het niet, dat het niet uh, pijnlijk wordt dat je het echt, dat, het niet dat, dat je daardoor niet minder gaat eten, gaat eten zo. So. Maar dat was het. Als er nog vragen komen, dan kan je mij ook, um, straks e-mailen, ja, weet ik wel, misschien nieuwe vragen zijn, nog een paar vragen daarover nou, voor mij is het bijvoorbeeld niet te doen Ik kan niet zes dagen per week uit Rotterdam komen in de nacht ja. nou oké, okay. stel, stel dat jij dat wil, ik bedoel, jij wil het, jij wil het doen laat we zeggen, dan zou je gewoon laten blijk geven dat jij dat wil betekent ook, ook financieel en dat jij elke nacht, dat jij van elke les ontvangt, via URL wat wij zullen hebben, hebben dan allemaal uh, lessen, laten we zeggen, twee lessen, twee kolommen zullen staan. Eén van, van de trappen, van de, trapt, de traptreden van de lader. En de andere van Schaim. Dan hebben twee, elke dag, twee bestanden. Twee bestanden. Jij moet het thuis zelf bestuderen. Gewenst natuurlijk omdat gewenst is natuurlijk dat, als je, zelfs als je niet komt, dat jij om drie uur opstaat. Of als we om drie uur, als we om vier uur beginnen, dan moet je ook om vier uur opstaan. Ja. Het is niet moed. Maar liefst dat jullie dat wel, waarom dan is het zo? Omdat dan gaat jouw man, jouw, hoe zeg je dat, jouw gebed, jouw studie, in lifetime met ons mee en daardoor makkelijker doordringbaar. Oké? Of je in België zit. Dan kan je op dezelfde tijdstip, ja? Dus dan kan je bijvoorbeeld in Belgische tijd, ja. Maar dan kan je dan bijvoorbeeld s'nachts ook tijd zitten. Dat is net of je, dat net of je met ons zelf zelf zit uh, hiermee. En later zullen so we, hoop ik, dat we later, afhankelijk alles van ons hangt er vanaf. Ik heb maar een klein pensioentje. Absoluut. En ik kan het niet meer niet veroorloven. Als ik zou geld hebben, zou ik het allemaal, ik zal het jullie nog betalen. Daarvoor dat jullie dat zouden doen, meedoen. Absoluut. Maar als wij dan zo zoiets zouden hebben, dan misschien zouden wij langzamerhand ertoe komen. Kijk, wij hebben nu al een site van van 2 gigabyte, dus 40 maal meer dan het was. Wie zou dat later vroeger kunnen, dat dromen zelfs. Maar we hebben nieuwe normen. straks we zouden bijvoorbeeld live kunnen uitzenden naar naar België en overal naar België. Uh, iedereen zou net zoals in de uh, audio, we hebben niet nodig dat we hebben niet nodig mijn gezicht Het all is allemaal normen, het is niet nodig allemaal, alleen maar of videoconferencing, dus dat komt wel straks, we kunnen dat straks bekijken als we beginnen maar. Huh? Als we maar beginnen, dan kunnen we bijvoorbeeld in audio dan, waar je ook bent, dan kan je live, om drie uur sta je op en je weet dat dit nieuw gebeurt ergens in Amsterdam. Dat wij zitten nieuw samen met, met wie wel gekomen is en dat wij leren dan. En wij zullen ook nog een gelegenheid hebben, want we hebben dan plenty tijd. Ja, veel tijd. Niet zoals het hier hebben we alleen maar twee uur. dan moest ik wel snel, snel, snel. Want uh, jammer dat de tijd voor, voor, verloren gaat. Maar we zouden ook tijd hebben. Ook om bijvoorbeeld... Ik zou een, een pc hebben of zo. Een, een laptop. En dan vragen kunnen ook binnenkomen. Kunnen we vragen beantwoorden. Dus, we kunnen het ook... Hoe zeg ik het? Uh, in, interactief straks maken. Dan hebben we allemaal tijd daarvoor Kijk, we hebben nu geen tijd. Waarom vragen... Uh, Jullie stellen weinig vragen. Maar we hebben we een thee, geen tijd daarvoor. Als we dan 2,5 uur hebben. Dan kunnen we geen vragen stellen. De tijd is dan. Uh, nou dat zijn de dingen die je hebt. Dat is. Want. Nogmaals. We moeten de tijd winnen. De tijd is. Anders slaap je door. Tot 6 uur. Tot 7 uur. Wat doe je dan? Wat, wat doen we dat daarmee? Verliezen ons leven. Het is ongelooflijk als je om drie uur begint te leren. Natuurlijk, eerst uh, je ogen zullen dan zeggen, uh, waar, waar ben ik mee begonnen? Dat en dat en dat. Maar uh, wat je in één maand kan bereiken. Bovendien, uh, het is, het is, het is welwillend moment van boven. Altijd om die tijd is een welwillend, welwillend moment. wanneer eh, de poorten staan open. Kan je, ik heb geen woorden, nu, want de zoger zal allemaal dat vertellen. Maar het is altijd absoluut vrijblijvend. En eh, in alle opzichten is het. Je moet het en fysiek kunnen opbrengen, en financieel kunnen opbrengen. Nou, beide. Wij wekken bij ons natuurlijk enorme, enorme weerstand ons lichaam. Ons lichaam zal weerstand bieden van, wat doe je nou s'nachts, sta je open en wanneer En ons verstand zal ons zeggen, ons zeggen nou, wat doe je nou met het geld. Gooi je dat je geen andere iets, andere uitgaven. Dus kijk zelf hoe je dat doet. Hey we gaan verder naar Zogger tenzij nog vragen zijn maar dat kunnen we altijd nog via internet via alles hangt van jullie af ik ben bereid om uh, vanaf morgen al beginnen <lacht> kijk, uh, we kunnen beginnen eerst of bij mij thuis, we zullen zien wat uh, als er twee mensen, drie tot vijf zijn mooi, ah, mooi feest vrijdag <lacht> Nee, dan is het. <laughs> gelukkig maar, ja. Dan niet. Maar als er vier, vijf, misschien zes mensen maximum, dan kan ik wel thuis. Als er meer zijn, kunnen we misschien bij iemand anders dat doen. Want, ja, ik wilde graag ergens hu... Huh? In Almere. Nou, dan moet er iemand brengen mee met de auto. As en, <laughs> uh, oké. Okay. Maar stap voor stap, laat het even bezinken en dat en... We zullen zien, nog vanuit, vanuit je huis kan je het doen, hoef je niet altijd ergens naartoe te komen. Natuurlijk, als je ergens twee elkaar treffen, dat het natuurlijk is, het heeft het enorme, het is een heel andere studie. Oké, okay, dat was eventjes de mededeling, maar ik moest het allemaal doorgeven. En, uh, als, als er geen gegaadigde zijn, dan, dan, lekker, dan ga ik lekker slapen. <laughs> dus dat is goed. maar de stof wordt ook heel anders daar. De eerste boek dat is het is opbouwen, dat is heel anders dan Zohar. natuurlijk. Maar Zohar kunnen we niet omheen. Dat is allemaal, alles wat wij zullen doen dan is, behalve natuurlijk het schaïm, maar de andere is natuurlijk als bijzaak, maar enorme, enorme hulp, dan wordt het als het ware aan twee kanten snijdende mes. Maar dat is ook geweldig wat we doen. Is speciaal. Dat is de hoofd item. Hoofdgerecht is natuurlijk zoger. Oké. Waar zijn wij gebleven? Tweede linie links. Ja, of? Ja, tweede linie links. Oké. Okay. Dus de pagina 3, pagina, pagina Gimel. En dan de tweede kolom links. En dan de, de tweede kolom. Ja, iedereen ziet het? Tweede kolom. we waren klaar met de eerste kolom, ja? Met de eerste alinea van boven. Oké. Okay. Hmm. Um, hij gaat een beetje ook uitleggen van wat hij had ons verteld in de eerste, eerste uh, alinea bovenop. bovenop. Dus hebben we dan geleerd op de, in de eerste alinea dat hij had gezegd dat de vijf, uh, vijf bladeren van de lily Lily, van de Lely uh, dat zijn vijf woorden, vijf genen, vijf die strenge krachten. We um, gaan de tweede linie ve, ve Eilu, Hey, Alien en deze vijf bladeren, takifien, van die uh, um, te harde, harde taaie bladeren. We hebben gezien vorige keer dat het betekent, betekent massag, betekent al uh, de kracht wat bij Lili ontstaat om Weerstand te bieden aan, de aan het aankomende licht. En wanneer het nog, wanneer uh, Lely dat nog niet, nog niet in staat is om weerkaatsen dat licht, dan, dan zijn die bladeren, die vijf bladeren, dan um, het dan uh, harde, taaie bladeren. En wanneer het wel, wanneer de volgende fase is, wanneer die noekwa kan zij al, goed of noekwa kan ze al weerkaatsen, dus al kan ontvangen, dan is het, wordt het worden ze genoemd, heikworot. Gewoon zoals het is, zonder te begrijpen gewoon wat wij doen en hoe wij doen. En de rest komt wel. For Alin, and there is a five uh, uh, bladren, takifin, uh, uh, harde tai bladderen who sod, that is heheim van Hey, Tivot van five worden, sheesh -sh, be sheesh -sh, mi Elokim. Die, zijn, die er zijn, Shoyech, die er zijn, mi Elohim, van het, de naam van de schepper Elohim, zie je dat hij het zelf in de zoger, in de commentaar, schrijf je dat met een kuf, met een, een letter kof, niet met een he, zoals de naam van de schepper geschreven wordt normaal, maar hij ook zelf, dat zelfs in zijn commentaar, zet je dan met een k, met een, met een kuf, je dat met de. Elohim, me Elohim. De naam schrijf je dan toch wel op de manier om niet uit te spreken de naam van de schepper in ijdelheid. Zelfs in zijn commentaar, kan je je voorstellen. Want alleen de Torah mag het wel doen. De Torah. En het commentaar toch vindt hij zichzelf, toch wil dat hij moet het wel niet uitspreken Laat staan dat wij dat allemaal zullen. Uh, dus die er zijn, me Elohim Tnina'. Dus die vijf woorden die er zijn tussen in de Torah, tussen de Elohim, de naam van Elo Elohim, de, de naam van de schepper waarmee de wereld geschapen werd, van de tweede keer, van de tweede keer dat gebruikt werd, gebezigd werd de naam van Elohim. Ad Elohim, tlita, Ah, ...tot de derde gebruik... ...derde gebruik... ...van de naam Elohim. En het derde gebruik we hebben gezien... ...dat is... Uh, dat ...wanneer het over licht wordt gesproken... Ja? ...zei het licht... ...hoe okay, het? zei oh, he? licht... het zei ja, licht... ...ja, dat is dan het de derde gebruik... ...van... Uh, ...even voordat het zei licht... Uh, werd de derde, derde keer Elohim gebezigd. En tussen de tweede en de derde waren er vijf woorden tussenin. En dat is voor hem, tussen, tussen hem. En daarmee geeft hij dan aan dat het, dat het slaat op die, op die op de vorming van die we uh, weerstand massag bij die nukwa. Die vijf en dat zijn die vijf bladeren, eh, kaie bladeren. Straks zal het allemaal duidelijk zijn, maar we, we kregen langzamerhand de kilim, de waarnemingsorganen voorzog. Shehen en dan gaat hij dan even opzommen. Dat zijn die zijn er. zweeft, ja, we hebben gezien, en, en de geest. Gods, zo staat het in de vertaling. Hè? En de geest Gods zweefde oh, boven, of boven de wateren. Ja, en dat is dat wat waar hij het over verteld. Mrachevet betekent dat zwevende. Dat is heel anders dan in de vertaling. Al die tegenwoordige tijd. Alles is woordingsvoorzien. Mrachevet, al, boven, pnei, oppervlakte, hamaim van wateren. Wajomer, en, hij en, hij zeide, of hij zei. Wajomer betekent hij, zei. In, in dit vorm, in het vorm van het werkwoord zit al, uh, zie kan je zien dat het, hij gaat het om hij, persoonsvorm van mannelijk, mannelijke persoonsvorm, mannelijk geslacht, uh, derde persoon enkelvoud. Dus, hij, wajomer we wezeshamar wezeshamatuf en dat is wat geschreven is of, of nee, wat of geschreven is of wat gezegd is in de zogers zelf ziet u, vet, vet gedrukt amai idkar zimna agra amai, waarom idkar is genoemd zimna, tijd agra, de tweede keer zimna is de tijd, maar ook Waarom is, het, waarom is de, naam, de naam van de schepper nu van Elohim? is nog een keer genoemd. Ja? Alles staat in de Zoger, in de Torah zelf, staat alles, alles allemaal de, de namen van de schepper. Elke woord is een bepaalde kracht in het heelal. En daarom zo scrupuleus wordt het daarmee omgegaan. Want elke woord is een kracht. En als we dat leren, zelfs dan lijkt, lijkt het ons, zij kan het soms leren in het begin. Maar dan elke woord geeft ons dan de kracht, additionele kracht en additionele correctie van het processen, processen die in het Torah omgaan. Want Torah spreekt geen woord over moraal en al die andere dingen. Als gewone mens dat denkt. Allemaal de namen van de schepper en de krachten van het heelal. En allemaal gestructureerd samen op dat de mens, wanneer een mens dat leest en weet waarover die leest, en weten kunnen we pas wanneer wij zoger leren. Geen andere manier om het geestelijke te penetreren dan via zoger. En dan daardoor, zelfs als wij niet begrijpen, maar met volle overgave, zullen wij het ontvangen zonder iets te begrijpen. En begrijpen komt wel vanzelf. Dus waarom zegt hij in het in het in met die fette fette woorden, Amay et karsinim na achra, Waarom het is? Waarom is het genoemd nog een keer? Dat betekent uh, des, de naam van de Schepper. Shemashma dat betekent dat het betekent. Sheskan dat er hier is. Pula sha en een nieuwe handeling. Een nieuwe actie. Dus als er een naam van een schepper gebezigd wordt, dan betekent zie je wat we horen, dat, dat er misschien een nieuwe actie is, nieuwe handeling wordt al gepresenteerd. Okay. Wilmer, en hij zegt, hij zegt, hier is het zegt, dat is niet een uh, uh, Torah zelf, maar hij hier slaat het op, zorgers zelf. Vaak zullen we enorme, vele antecedenten tegenkomen. Die moeten we gewoon zelf ontcijferen. Maar ik help jullie dat wel, want ook ik zit vaak met die antecedenten. En zij maken iets speciaals zo. Kabbalisten die zijn weg, die maken jou zo so op die manier dat jij moet denken, moet, jij moet voelen, dat je moet voelen. Wat is dat? Wie is hij? Hey, wie En Je gaat ermee werken, En anders ga je werken. En als het allemaal uitgekouwen wordt voor jou, dan. ...is het geen ontvangen niets. Wat hebben we bedoeld? En daarom is het natuurlijk voor ons... ...jullie willen graag uitgekouwen dingen krijgen... ...maar daardoor, dat helpt niet... ...en daarom ga ik je ook niet uitkouden. De hele bedoeling is... ...inspanning leveren. Niets anders. En And dat is iets absoluut anders... ...dan wat wij hebben gewend. Wij denken nou, als ik iets begrijp... ...dan... Want oh, dat geeft me kick als ik begrijp. Natuurlijk, iedereen wil dat begrijpen. Maar de, bedo de bedoeling is: nee, jij moet jezelf in de hand van de hogere leggen. Je moet inspanningen wel leveren. Wat is het nou? Wie is hij? Wie is zij? En daardoor het zitten daar, door proberen door te dringen, door al die, door al die verwaringen, schijnbare scheen, scheen, scheen, verwaringen, die waar kabbalisten ons. Uh, allemaal uh, in verwarring brengt. Dat is jouw, jouw inspanning telt. Daardoor groeien en niet door jouw begrepen. Onderhoud, dat goed. Wilmer, en hij zegt, hij, zoger, dus de uh, waarschijnlijk rabbi Giske, omdat hij was aan het woord, bij de eerste bij het eerste oot, de eerste paragraaf. Wilmer, degene die dus de, de zoger schreef, ze hoe dat dit dat het genoemd is, dat het genoemd is, dat het gedee om op dat, op dat om de ruit te laten komen, Lehotsi de ruit te laten komen van de dukwa. He, eilin, vijf, eilin, alin, sorry, vijf, alin, vijf, bladeren, takifin, eilu. Om van uh, takifin betekent ook die harde bladeren. Dus waarom werd genoemd nog een keer? Waarom werd genoemd nog een keer de naam Elokim? Lam, naam God in zijn hoedanigheid van, van strenge orde, strenge wet. Hij zegt daarom om omdat om, dat, om uh, op dat om uh, eruit te laten komen van de nukwa die vijf taaien bladeren. En daarom is hier, en daarom is gebezigd de naam Elohim. Niet in de naam van barmhartige God, van vierletterige letter, vier naam. Aan, een, aan de naam waar, waarmee, welke naam van de schepper gebezigd is, zien we wat voor soort krachten zijn er, daarmee, worden daarmee beschreven. Op, omdat hier komen vijf, uh, vijf taaie bladeren, dus we hebben gezien, die omringen dan die lelie. En daarom, die vijf bladeren die kwamen op, dus dat betekent vijf bladeren boven, bovenaan. Dus de lelie zit als het ware in het siloet en nu verschijnen bij haar al vijf taaie bladeren dan. En dat is taillebladeren verwijst naar het, op, het gestaag opbouwen bij haar van massaag. Van, van kracht om het licht aankomende licht, lichtbevating te kunnen ontvangen. Want niets kan ontvangen worden zonder massaag, zonder scherm. Hebben we vorige keer gesproken, veel hebben we erover gesproken. Heilige ontvangst is door kracht te hebben in jezelf om scherm te kunnen opbouwen. Kay? En wat betekent dat, dat bij haar komen nu vijf van die tai bladeren? Dus hoe zien? Shehem, kijk okay, eens aan wat hij zegt, Shehem, dat die zijn, die vijf bladeren, Shehem, dat zij zijn, Zij zijn, Hachana, voorbereiding, Hachana, voorbereiding, Lezivuk voorbereiding, lees die for betekent voor het, voor de samenvloeien voor de samen samenvloeien basmanagatloot in de tijd van katnut dus wat wij nu doen is het volgende eerst kwam die noek die nukwa, laat ik zeggen met een lady of nukwa, een sfera kwam bij haar op en dat en dat is dan boven in het zilut. boven en negen onderste Zitten dan in Bria. Daarna komt verdere ontwikkeling. En zo is het ook, we zullen zien, ook in, al, in, al, in, al, in elke andere ontwikkeling. Wat we nu leren, precies in elke toestand van mij, van iedereen van ons, is precies dezelfde ontwikkeling vindt het ook zo plaats. Dus eerst gewoon, en, en wat dit gaat nu gebeuren, verschenen dan vijf, als het ware, die vijf taaie bladeren. Dat betekent... Uh, langzamerhand wordt bij haar al die vijf krachten, welke vijf krachten? Uh, vijf, alles bestaat uit die vijf. Dus vijf krachten bij haar, taaie krachten, taaie, omdat het alleen maar massag wordt opgebouwd. wil zeggen alleen potentiële kracht om het licht te kunnen weerstaan. Weerstaan, nog niet weerkaatsen. Nog niet weerkaatsen is de volgende Volgende. Oké? Okay? Dus eerst altijd moet je kracht hebben om, om het licht niet te laten penetreren. Wat is daarvoor? Welke fase is daarvoor? Nul, uh, min fase. Als een mens niet kan, absoluut niet, geen kracht heeft om het licht uh, weer, weerstand te bieden aan het doordringen van het licht. Dat betekent het licht gewoon komt door hem heen en hij voelt niets. Hij heeft geen, absoluut geen vermogen om het licht te uh, onderscheiden. De hele scheppingsverhaal, de hele Torah is om ons te laten leren onderscheidingen maken in het licht. Nu is het alles hetzelfde licht. En jij zal leren onderscheidingen te maken. Net als een kind leert onderscheiding, onderscheid te maken. Je leert jouw kind, doe dat omdat het goed is, doe dat omdat zo'n onderscheidingen zijn, ook in het geestelijk. Dat je licht leert onders te onderscheiden. En de eerste fase in onders onderscheiding van het licht is om hem te leren uh, eerst afstoten. Dus niet weerkaatsen, maar afstoten. We zeggen nee. Ja, wat hebben we hebben gezegd nee en klaar. Maar de kracht moet je hebben om nee te kunnen zeggen geef een voorbeeld. Dat heb ik al meerdere keren dat gedaan. In vorige cursussen. Iemand heeft problemen met drank. Ja. Gewoon een eenvoudig voorbeeld. Of, of kan iets anders zijn. Doe het er niet. toe wat. In welke probleem is het? Iemand heeft een probleem met een drank. Of iets anders. Je kan ook enorm veel andere problemen hebben. And en dan heeft een probleem bijvoorbeeld. Die, die de hele nacht zit en naar... naar naar de computer, naar de porno te kijken. Nou, hoe moet je dat afleren? Precies hetzelfde, net zoals wat we, leren nu, wat, we, wat we nu leren. Nou, stel dat iemand drankproblemen heeft. Wat betekent, wat betekent drankproblemen? Dat hij kan het licht niet onderscheiden. Hij kan niet, hij kan niet alcohol niet eens onderscheiden. Alles wat komt, alcohol komt, hij, brengt het naar, hij doet het naar binnen. En klaar is Kees. Hij geniet niet eens. Maar alleen maar... Um, en daarmee is hij dan verslaafd. Maar goed. Hoe kan hij dan beginnen. Hoe, wat is het begin van de correctie in dat geval. En dan kan je ook projecteren op een andere correctie. Hij moet de kracht opbrengen eerst. Om niet te drinken helemaal. Ja of niet. Want hij kan niet. Als hij alleen maar één borreltje drinkt. Dan is hij... Dan is hij zoek, dan is die, kan hij die, zich verder, verder kan die zich niet meer beheersen, ja of niet? Dan moet hij absoluut niet meer, meer, niet meer ontvangen. Hoe gaat het gebeuren? Hij zit thuis, hij wil graag een alcoholje, hij wil graag een pilje pil of iets anders. Zelfs pilje mag hij niet nu van zijn dokter. Doch, do-, van zijn dokter ook nou Als je dat gaat denken, ben je weer kapot. Dus wat hij doet? Hij blijft thuis zitten. En misschien drie maanden zit je thuis en natuurlijk enorme pijn ervaart enorme verdriet, enorme kracht moet je opbrengen om niet te kunnen drinken. Oké, okay. betekent dat die drie maanden, hij bouwt bij zichzelf massag. Hij bouwt bij zichzelf dan die vijf bladeren, taaie bladeren als het ware, net zoals bij Nocva. Alleen, we spreken dan over dat, we spreken over dat Hij bouwt in zichzelf als het ware die vijf krachten van zijn weerstand biedende krachten om het licht, en in dit geval is het alcohol, en in het andere geval is het porno, en in het andere geval, noem maar op, alle verslavingen zijn allemaal hetzelfde, allemaal hebben dezelfde bron waar je het over hebt. En andere die, dat gaat altijd naar een bibliotheek. Al dit allemaal nieuwe boeken, nieuwe boeken leren, is precies hetzelfde als alcohol, als seks, als alle andere dingen, o, bedoel, overdreven seks. Ja? Dat is allemaal hetzelfde. Die is gewoon een boekenworm. Een boekenworm is net zo'n verslaafde, uh, verslaafde, wijze als, als een alcoholist. Onthouden. Ik denk natuurlijk dat het natuurlijk jouw jou, uh, slechte beginsel, je zegt, oh, je bent zo, je bent zo. Uh, je ja, vindt zo goed... Boeken vind je zo belangrijk. Ja. Dus je bent echt intellectueel, etc. Het is een absolute verslaving. In de bibliotheek zit er mensen... Vele mensen die zitten... Oh, die weten niets anders. Maar geef, dus je zit dan aan te zeggen... Drie maanden niet te drinken. Hij, hij bouwt de kracht op... Om niet te drinken. Wat is dan de volgende fase? Na drie, na, dus drie maanden gaat je dan niet naar feestjes. Na drie maanden... Hij zegt tegen jezelf... Nu heb ik wel een beetje kracht opgebouwd. Nu ga ik naar een feestje, zegt hij ook tegen zijn vrouw. Nu ga ik naar een feestje en neem ik dan twee pilsjes daar. Of twee, of twee wijntjes drink ik daar. Hij is nu in staat om weer om dat licht weer te kaatsen. Licht betekent behagen. Of licht, of behagen. Welke behagen dan nog? Het is ook licht. Koffie, doet er niet toe wat. Dat hij zegt nu, hij ben nu in staat om twee of drie pilsjes nieuw of drie wijntjes nieuw te drinken. Betekent dat hij nu massage heeft, weerkaatsende kracht heeft, om drie, drie wijntjes te drinken en dan gaat hij naar huis. Enorme verworvenheid, ja of niet? Zo zit het in alles. Het is makkelijker om nee te zeggen, helemaal nee te zeggen, dan een klein beetje te ontvangen. Dat moet je opbouwen. Dat. Precies hetzelfde is het hier, zeg je dat ook. Dat het, zie je wat hij zegt, dat het voorbereiding is voor het zivug, voor de samenvloeiing, bij Smanagadlut, in de tijd van Gadlut. Precies hetzelfde als een mens dan daarna uh, gaat wel ontvangen, dan drie maanden die hij gezeten was, thuis. Dat was zijn voorbereiding op Godloot wanneer hij dan echt komt nu naar een feest, nu en dan en dan ga je lekker daar genieten daar, en dan ontvangt je in volle mate wat je wil, gaat behagen krijgen, maar toch volgens zijn eigen kracht en niet boven zijn eigen kracht. Oké? Okay. Oma. Vader de vreder de volgende paragraaf. Oma, en, en dat en wat en en dat heine, zei Eser essers dat, dat die tien verrot en het feit dat deze tien de orchozer van de werkaatste licht nikraot heiten hei gvorot vijf um, uh, vijf gvorot dus vijf krachten van strenge krachten Schehen Hagat na dat is een chesed gvorah tiferet netza hod aksam Weinan, Nikraon, en niet genoemd worden. Weinan, betekent, en niet uh, Nikraot genoemd worden. Kahab, tum. Keter, Chochma. bina, tiferet, umal Dat is normaal, ja? Allemaal. Tiferet is zeiran, Heb ja, We hebben gezegd, keter, Chochma. Bina zeer aanpien en goed. En in plaats van zeer aanpien. Wordt vaak gebruikt. Tiveret. Ja? Kanaal. Uh, zoals boven gezegd is. En ik ga het uitleggen. Want hij had net gezegd ons. Dat. Dat. Um, dat de orgozer. Zijn gagat na. Geset kura tiveret en net zo goed. Hij vraagt dan: waarom is het niet normaal, zoals so we doen met ketter, hochma, bina, zeiran, pianoalhoed of tiferet imalhoed? Hij nijnt hoe het aspect ervan is, mipnei, omdat ze nijnt dat ze niet, mamshichot, ze worden niet aangetrokken. Uh, Ela or Hasadim levaat. Zij. So Zo'n constructie bestaat. Een Ella. Betekent dat ze alleen maar. Alleen maar. Dat ze Zij gaat aantrekken. Uh, naar zich toe. Or Hasadim Alleen maar. Or Hasadim. Ze zeggen zo dat uitleggen. Alleen or Hasadim trekken ze naar zich toe. Uh, en niet or chokma Lach wil ...en daarom... ...jardu... Uh, ...vielen... Uh, daalden, naar, ...daalden naar beneden... Keter gochma bina... ...kachab zeggen we, afkorting... Keter gochma bina... ...mimalatam van hun... ...hoogte, hogere positie... kraim en die heet... ...laatste pasuk, laatste... Uh, zeg het, ...regel venikraim chagat, en ze heten Chesed, gwora tiferet sorry, Geset gwora tiferet chagat, en dan zegt hij nog vetiferet u malchut en tiferet en malchut ze heten beshem netzach we en ze heten netzach we erg lijkt wel ingewikkeld te zijn ik ga dat een beetje dat proberen dat uitleggen, hoe dat gaat. Ja, het is niet moeilijk. Normaal hebben we gezegd de spirood heet een keter, hochma, bina, zeer, anpin en mal goed. Ja? Ze, ze, zeer, anpin, is vaak wordt genoemd naar de voornaamste eigenschap van Zeyrampin. En dat is Tiferet. Tiferet betekent pracht. Zoiets. Waarom pracht? Omdat Zeyrampin heeft twee dingen in zichzelf. Hij heeft een beetje gochma en veel chassadim. En veel genade. Daarom is het, heet het ook Tiveret. Ja, alles heeft elke, elkes, elke emanatie überhaupt in het geestelijke. Alles heeft kwalitatieve zin. Daarom heet het Tiveret. Oké. Okay. En hij zegt ook zo. Um, Wanneer, dat is normaal, ja, dat is altijd zo. Dan is het zo. Um, um, We kunnen het ook zo doen. Keter, chogma, pina. Geset, gwora, kiferet. Netzer, god. isot. soort, al goed. Kun je ook zo doen, uitschrijven. Want ze ranken telt zes. Ja? van dat van geest tot, tot je zout. Dat stukje van alles wat geest van elke geestelijke object alles wat leeft dat heeft dat is lichaam. Heet lichaam. Lichaam. Ja? Of, ja? of toch in het Ebreus woord. Maar lichaam, dat is lichaam. En dat heet hoofd. Hoofd. Dus al die drie behoren ook tot hoofd. Oké. Um, alles wat hierboven is, ketar, gochma, uh, die hebben deze die hebben dan in zichzelf die hebben dan deze krachten ketter Keter, binnen, keter binnen daar zit mm, zeg ik dat dat is altijd moet je weten dat is dan hoofd uh, dat is het eerste waar het licht binnenkomt en in het lichaam dat is lichaam is Geset, gworatje feret in het lichaam, zijn, zijn, in het lichaam als ketter, chokma, chokma en dinah. Okay. Um, dus in het lichaam betekent geset, gworatje feret net zo goed jesod, uh, sfirot. Het is het geworden. precies dezelfde functie als, uh, als, als hoofd. Okay. Alles heeft in zichzelf hoofd, lichaam en onderstel. Okay. Als we nemen alleen maar, als we spreken, net zoals in dit geval, we spreken alleen maar over lichaam, dan moet het ook in het lichaam ook dezelfde bouw zijn. Ten aanzien, kijk, als we spreken nu van al die deetinsverrot. Ketech op mijn is het geworden zo goed is Dan is die zes sferen, het is een lichaam van die tien sferen. Maar ten aanzien van zichzelf is ook tien sferen. Ten aanzien van zichzelf. Als we nemen dat we laten we zeggen dat als eenheid, dan is dan geen het is Erg belangrijk, want dat is vaak mensen dat. Het zijn elementaire dingen die een mens moet gewoon leren. Kijk. Dan in plaats van ketter. Heeft hij dan geset. treedt op als, als, als, als, als, als ketter. In plaats van gogma. Omdat het lager is. En dan worden het precies dezelfde eigenschappen. Maar dan in het lichaam vervult geset. De uh, rol van ketter. En... Geworra uh, fulfilled net als hoogma, en bina is uh, tiferet is bina, dat is zeggen zo. Tiferet is bina van het lichaam. Uh, Geworra is alsige, Hochma van, ik zeggen van van het lichaam. En geset is dat zeggen is als ketter van het lichaam. Oké? En En dan blijven nog zeerangpien en maalgoed. Zeerangpien. Zeerangpien is dan... Netzaag. Okay, netzaag. Nou, zeerangpien in alle vijf. Alles bestaat uit die vijf. Dan die zeerangpien is dan... Netzaag. Oké, okay, goed. Zeerangpien is dan netzaag. Zeerangpien. Dus alles vijf bestaat altijd. Maar... In het lichaam heet het ze anders, en god is dan maagd. En je is als het ware toch wel een aparte iets, zullen we zien, want alles komt uiteindelijk naar je toe van boven, en je geeft het weer aan maagd. Even ik dus langzaam, maar er zeer erg. Uh, Belangrijk om dat een keertje dat door te nemen. Kay? Als we spreken in ketter, van keter, hochma, bina, altijd spreken we van vijf deze sfeerot. Keter, hochma, bina, zeeraan, bina, maal. Maar als we spreken dan van het lichaam van een geestelijke object. ...dan vervullen... vervullen de, de, de... functie van ketter vervult als het ware... gezet, ...en enzovoort so wat ik jullie heb gezegd. Waarom is het zo? Omdat eigenlijk in het lichaam... ...is er geen... Er zegt, ...in het lichaam is er geen hoofd. Ja of niet? Net zoals bij ons. Lichaam heeft geen hoofd. Um, en toch... Het lichaam, ons lichaam, heeft geen hoofd, ja of niet? Maar toch, uh, uitwerkingen van het hoofd werken in het lichaam, ja of niet? Je vindt het niet, oor vind je niet in, uh, in het lichaam. Romp. Maar, hè? Huh? Romp, niet lichaam? romp. goed. waar bedoel ik romp? Dat is heel goed romp. Ik romp, oké, okay, romp. Dus, romp is geen lichaam, uh, geen hoofd. En toch, alles is verbonden met elkaar. Je hebt ook. De um, uitwerkingen van het hoofd vind je ook in je, je romp. Ja? bedoel, als je bijvoorbeeld jouw oor doet pijn, dan voel je, je uh, fully het overal, voel je ook in jou. Dus alles heeft te maken, alles is verbonden met elkaar. Het uh, hele lichaam is verbonden met elkaar, maar in het hoofd zelf is de is ketterig, maar binnen is de hoofd. En het hoofd zelf is de hoofd is de hoofd-item. Je ja? hebt altijd een specialist. Specialist van kaino-arts. Je hebt nooit een arts wat, kaino-arts. Dat ja, zijn drie dingen heeft hij over het kaino-arts. Het is niet zo so dat hij een arts kan zijn in zijn hoofd, over hoofd en dan uh, over lever. Het werkt met zijn hoofd. Zo is het ook hier. In het hoofd, als we over het hoofd spreken, dan is de en de kracht, is hoofd. Maar in het hoofd zit ook, kijk, als we spreken bijvoorbeeld van Chogma. Van Chogma heeft in zichzelf ook die ketter, Chogma, Bina, iran, Bina, We hebben al een beetje erover gezegd. Maar dan heeft die Chogma van zichzelf Chogma, ja? Van ketter heet je dan, ketter heeft ze dan van ketter, van boven. En van bena, bena en zeer en mulgoed, heeft ze dan ins, aansluitingen, insluitingen in zichzelf van die andere organen. Zeer principieel. Iedereen begrijpt, kijk. Elke sfera heeft tien, ja, of vijf hebben we gezegd. Dan ketter heeft van zichzelf ketter. En de vier andere, dus gogma, oh, uh, binase, hieraan, pina, maalgoed, haalt die van andere, van zijn eigen geestelijk object. Dus ketter heeft bijvoorbeeld van zichzelf ketter, gogma haalt die dan, sluit die bij zichzelf aan. Maar dat is niet zijn actie, zijn hoofd, uh, zeg dat? Uh, het is niet zijn eigenschap. Hij sluit die andere aan, aan van andere elementen, want alles bestaat uit die vijf. Hij die aan bij zichzelf en maakt die zich van, die, van zijn eigen kwaliteit. Okay. Gochma doet het, Van boven haalt hij dan uh, ketter in zichzelf, maakt ketter voor zichzelf. En van beneden haalt hij dan van Bina, haalt hij dan bij zichzelf de woorden dan Bina van, van, van Gochma. In alle andere huiden haalt hij zichzelf. Want alles is verbonden met elkaar ook aan dat zien we dat alles is absoluut verbonden met elkaar. Grijpt u? Het is zo so dat uh, we weten wel dat bijvoorbeeld, of mm hebben -hmm. we een nieuwe pauze, nieuwe pauze? Twee, seconden. We weten wel bijvoorbeeld dat dat Joden werden verstrooid over de hele wereld. Aan de ene kant natuurlijk is het was het omdat zij zondigden. Absoluut. Maar aan de andere kant was het ook de, het plan van de schepper. Omdat... Uh, omdat joden hebben kwaliteit van hoofd. Is het hoger dan, dan het lichaam? Doet het absoluut niet. Hoofd kan zonder... niet functioneren, zonder lichaam. Ja of niet? En, uh, en, en benen of je onderstel kan ook niet, uh, zonder benen, want dat uh, is ook is een mens, hij uh, en ook niet goed. Dus alles is verbonden met elkaar. Maar um, omdat alles moet bestaan uit tien, en natuurlijk alles bestaat uit tien. En elke ziel, ook de ziel van elke volk bestaat ook, van elke mens bestaat ook uit tien. Maar in het, in het algemeen, laten we zeggen, bestaat zoiets van dat joden moesten ook worden verstrooid over de hele wereld. En, en op een zeer merkwaardige manier. Want joden vaak, bijvoorbeeld uit Rusland, die, ver, die verhuizen dan weer naar Amerika of naar Frankrijk. En ze begrijpen niet waarom ze dat doen. En opeens bleven ze ergens hangen. Ook ik bijvoorbeeld. Ik reisde alles, heel hele Europa en alle, uh, ik heb familie uh, daar in Amerika, weet ik wel. Nee, daar zijn we wel. En toch bleef ik hangen hier. En wat vertelt ons uh, hoe dat zit in elkaar? Dat uh, omdat Jood is, wat we zeggen, als hij doet zijn, zijn werk, als hij dan echt luistert naar zijn we zeggen, bestemming, et cetera. Dat betekent niet dat je allemaal naar Israël moet komen. Natuurlijk, na, wanneer de derde tempel komt, wanneer de Messias komt, alle Joden natuurlijk zullen wel al uh, naar Israël komen om daar dienst te doen met der de derde tempel. Maar voor die tijd is het allemaal niet, allemaal niet nodig. Dus als iemand dan kunstmatig Jood gaat naar Israël en die is zo trots, die gaat naar Israël, dan doet hij misschien niet um, volgens de plan van de Schepper. Natuurlijk, sionistisch is het helemaal mooi. natuurlijk Prachtig, die gaat naar zijn land. En dat is Prachtig mooi. Maar... een uh, jood is niet gemaakt om sionistisch te zijn. Natuurlijk. Of een anti-sionistisch te zijn. Een jood is gemaakt om... Uh, is gegeven aan deze wereld die eigenschap. Een jood is gegeven om zichzelf te corrigeren. En de hele wereld te helpen. Om, om naar het... naar de vervulling te komen. Dus als bijvoorbeeld een jood ergens... Laten we zeggen, in Nederland. Opeens komt hier in Nederland en blijft die hangen hier. En begrijpt hij niet waarom hij dat blijft hangen. Dan betekent dat, dat, dat, uh, Jood als Jood zijn, is hoofd. Ja? Ten aanzien, ten aanzien van, de, van, de, van de, en dan haalt hij dan, als het ware, komt hij naar een land, van het, waar het volk is. Van zijn, zijn aard, is dan die zeventig volkeren. Zit als het ware in dat volk waar hij verstrooid is naartoe, Jood. En dan de schepper stuurt hem naar een land wat qua kwalitatief overeenkomt als het ware met zijn eigen, zeg dat? Met zijn eigen aard. Wat ga je dat doen? Met zijn eigen wortel. Natuurlijk, een Jood bijvoorbeeld heet zijn eigen wortel Joods, natuurlijk. Maar ten aanzien van een andere volk moet hij dan ook dragen, die, de andere volk ook helpen, onzichtbaar helpen hem ook om eruit te komen uit de klipoot al die onreine krachten en hen, van hen ook de, de beste, de, laten zeggen de, de zielen, de vonken van deze heiligheid omhoog te trekken en zo iemand opeens uh, reist over de hele uh, wereld en opeens uh, blijft de die jood bleef hij altijd zeggen hangen in dit land betekent dat zijn functie is ook hier in dit land te blijven, om hier te werken, en niet bijvoorbeeld in een ander land, dan zeg ik, ik bijvoorbeeld voel dat ik hier thuis ben, in Rusland voelde ik me niet thuis, vreemd hè, het is mijn land, ik ben daar geboren, et cetera, maar geestelijk voel ik me hier verwaand. Alleen toen ik kwam naar Amsterdam, ik zag, ik kijk overal dat ik voelde dat ik thuis ben gekomen. Ik begrijp het niet hoe dat zit. Qua wortel is het zo. So, Mijn wortel, natuurlijk, alles Joods. Maar, maar omdat Joods, wij zijn verstrooid speciaal om alle vonken van heiligheid van alle volkeren naar boven te trekken. Niet dat wij goed zijn, maar zoals je vond, dat is zo so opgelegd op een Jood. Dat, so, uh, so het is niet dat wij dat zo moeten doen. En daarom kom je in dat land waar jij dat werk doet en. en omdat om zij zijn zielen van dat volk waar jij dan beland bent. Jij moet voor hen werken als hoofd. Wat heb je doen? En zij zijn voor jou als lichaam, als bromp. Het is ook belangrijk dat jij krijgt van hen dat romp van hen. En, en onderstel, et cetera. En samen wordt het dan een dienstwereld volmaakt. Wat, Wat heb je dat en daarom heb ik ook net, twee woorden nog, heb ik nog net gezien, mijn vrouw heeft mij gezegd: een hey, grote rabbi uit, ergens uit het buitenland, zeer grote rabbi, orthodoxe rabbi, die werd gebracht naar Israël, die werd begraven in Israël. Ja, zo'n, op de hebben ze laten zien. Hij ja, heeft mooi begraven, zonder kist, maar gewoon in zijn witte laken, in zijn, gestopt in de, in de aarde. Ik zou het ook willen dat, geen, geen kist, maar gewoon in een laken, in een talit... En Gewoon een legje in, in, in de aarde, niet een kist, absoluut niet. En hij werd daarna, na zijn overleden werd hij gebracht naar Israël om daar begraven te worden omdat staat ergens in de Zogerd staat ook geschreven, dat als je dit niet doet, dan nacht, dan is het, uh, dan moest de ziel dan van die land, van het land, land van, uh, waar, de, waar de mens, heeft, Jood, heeft geleefd, moet je dan via de ondergangen van, uh, van, uh, van de aarde naar Israël uh, dan weer door, door, door weten zijn weg uh, door te boren. Natuurlijk, dan is het handig dat jij nu lekker, lekker wordt daar begraven, dan heb je die moeite niet je bedoel, dat is echt absoluut self selfish, absoluut uh, huh? onzin, onzin. want als ik geroepen ben om in dit land te werken, als Jood bijvoorbeeld, ja, ik wil geroepen, ik weet niet waarom, ik heb alle landen gezien, ik voel me niet thuis, alleen hier in Amsterdam voel ik me thuis, net zoals Ramchale was het zo, ik voel me net zoals het, zo. nou, en dan moet je ook hier begraven worden, en Niet lekker in Israël begraven worden. Want ik heb gewerkt voor dit land. En dat moet ook na het overleden van de kabbalist. Moet ook de plaats zijn. Niet dat mensen komen dan in Pelgrimtocht. Mm -hmm. Naar hem toe, naar zijn graf En zeggen. Maar samen misschien wel lekker daar. Als je dat voelt. Dat je lekker kan daar, daar uh, bidden. Want, natuurlijk. Want voor ons. In onze ogen. is Betekent dat de kabbalist door dood gaat. Absoluut niet. Het lichaam gaat wel. Het lichaam gaat. Uh, maar ook de ziel van die, van die Jood bijvoorbeeld, die, of zeg het, die overleed, die gaat naar boven. Die gaat ook pleiten boven, alleen voor dit land, want het is zijn wortel. Vergeet je wat ik bedoel? Dan moet je ook niet na nou, zijn overleden. moet je ook niet dan denken, oh, nou laten, laten we nu in Israël uh, dat, uh, begraven. Of, uh, um, dan, anders moet ik dan lange weg doen. Nou, jouw weg is hier. Vanuit Nederland, hier werken Of hier in België, dan doe je hetzelfde. Want de taal is uh, precies hetzelfde. En dan moet je ook hier begraven worden. En hier pleiten. Ook daarna pleiten voor dat volk. Om dat is jouw zeven onderste sfeerot. Nu okay. lekker even eten, drinken. Dan gaan we verder. <totstuk>